10 uur. Het nos Journaal. Jan van der Putten. Het Japanse energiebedrijf Tepco, eigenaar van de getroffen kerncentrale bij Fukushima, heeft bijna 11 miljard euro verlies geleden door de nucleaire crisis. Topman Shimizu van Tepco heeft zijn ontslag ingediend. Hij neemt hem even de verantwoordelijkheid... voor het lekken van radioactiviteit uit de centrale na de zware aardbeving. Vorig jaar boekte Tepco nog ruim een miljard euro winst. De kosten van de ramp drukken waarschijnlijk nog jaren... op het resultaat van de maatschappij. ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal een winst geboekt van 539 miljoen euro. Dat is twee keer zoveel als een jaar geleden. Volgens financieel topman Van Rutte heeft de bank een prima start gemaakt. Waar we eigenlijk...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 We hebben onze bedrijfsactiviteit kunnen uitbreiden. We zijn echt een nieuwe bank hebben vorm aan het geven. En een groei van de volumes hebben we daar gezien. En tegelijkertijd zijn we ook in staat om de kosten goed te beheersen. En dat zijn nu precies de twee doelstellingen die we voor onszelf hebben gesteld bij de integratie van de twee banken. Volgens Van Rutte wordt de komende tijd nog meer efficiëntie verwacht door de integratie van Fortis binnen het bedrijf. Daardoor zullen er banen verdwijnen, maar dat kan volgens de topman vooral via natuurlijk verloop worden opgevangen. In Spanje gaan steeds meer jongeren de straat op... om te protesteren tegen de hoge werkloosheid in het land. Op veel plaatsen hebben ze pleinen bezet. De grootste manifestatie is op een plein in het centrum van Madrid. Elke avond komen daar duizenden jongeren. De Spaanse werkloosheid is opgelopen tot ruim 21 procent. En onder jongeren zelfs tot 40 procent. Dat is het hoogste percentage in de Europese Unie. Volgens hoogleraar Economie Janssen in Spanje... komt dat onder meer door de structuur van de arbeidsmarkt.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 AWB-verkeersinformatie. Files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 13 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En door die file loopt het ook vast op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Gouwen 7 kilometer. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 5 kilometer.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. De kwaliteit van forensisch onderzoek in Nederland laat de wensen over. Als het aankomt op de aanpak van een komende oliecrisis... dan heeft Nederland nog wel het een en ander te leren. Je hoort er heel weinig over, over de effecten van de oplopende olieprijs. Die prijsstijging is al elf jaar bezig en die zal nog de komende jaren doorgaan. De dag des oordeels is nabij. Morgen, dan is het zover. Dat denken een Amerikaanse bijbelleraar en zijn volgers. Het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is zes minuten over tien. Het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. De kwaliteit van het forensisch onderzoek in Nederland kan een stuk beter. Dat betoogt hoogleraar criminalistiek Ton Broeders vanmiddag in zijn afscheidsrede aan de Universiteit van Maastricht. Onder meer de monopoliepositie van het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Dat zorgt er volgens hem voor dat de kwaliteit van het forensisch onderzoek niet gegarandeerd kan worden. Goedemorgen, meneer Broeders. Goedemorgen, meneer Stakenbeel. Is het inderdaad zo slecht gesteld met het forensisch onderzoek in Nederland? Het kan inderdaad een stuk beter. En ik heb het niet alleen over de kwaliteit, maar ook over de doelmatigheid. Dus de vraag of je met het geld dat je hebt, de middelen die je hebt... of je daarmee meer resultaten kunt bereiken. Ja, zou u eens wat voorbeelden kunnen geven van zaken... die dan recent mis zijn gegaan, beter zouden kunnen? Nou, het ligt voor de hand om dan te wijzen op de gerechtelijke dwalingen die we gehad hebben in Nederland... Hè, waarbij ook forensisch onderzoek, technisch onderzoek een belangrijke rol speelde. Denk aan de Putterse moordzaak, denk aan de Schiedomme Parkmoord, de Deventer de zaak Lucia de Berg. Dat zijn zaken waarin forensisch technisch bewijs een, een, een twijfelachtige rol speelde. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de zaak Kroon. Uh, maar daarnaast is er nog een hele categorie zaken die je veel minder opvallen. En dat zijn de zaken waarin uh, schuldige verdachten niet worden veroordeeld. Die zaken halen de krant niet om de dood eenvoudige reden dat die verdachten vaak niet eens voor de rechter komen. Uh, dus als er, mijn stelling is eigenlijk dat als er één partij is die uh, te komt. Aan het, uh, laten we zeggen, de kwaliteit en het volume van het forensisch onderzoek in Nederland, dan is dat niet de advocatuur zozeer, als wel het Openbaar Ministerie. Ja, hoe kan dat nou dat er van alles misgaat met zo'n onderzoek? Je zou zeggen: Nederland is een ontwikkeld land, uh, we, we zijn technisch uh, van alles in staat. Nou, mijn stelling is ook niet dat er van alles misgaat. Mijn stelling is dat het veel beter kan. En uh, een van de uh, oorzaken daarvan dat is dat je te maken hebt met een monopolie. Monopolies uh, hebben nou eenmaal niet uh, over het algemeen het effect dat ze de kwaliteit verbeteren. Er is geen competitie. En ja, dat is bij een wetenschappelijk uh, soort activiteit... Hè. het gaat om in feite wetenschappelijk onderzoek is dat uh, geen goede gedachte om uh, die zaak bij één instituut te beleggen. Ik zou ervoor willen pleiten om het uh, geld, hè, de middelen... om die te, te leggen waar ze ook thuis horen. En dat is bij het Openbaar Ministerie. Zodat het Openbaar Ministerie veel gemakkelijker uh, de, de, de verantwoordelijkheid kan nemen... voor de keuze van de uitvoerders uh, van het uh, forensisch onderzoek. Maar er zijn toch uh, meerdere instituten naast het NFI. Die instituten die doen relatief uh, heel erg weinig uh, onderzoek. En uh, het onderzoek dat ze doen, daarin worden ze bijvoorbeeld tot de DNA-wetgeving op dit moment uh, toch vrij ernstig gefrustreerd, omdat die DNA-wetgeving eigenlijk ervan uitgaat uh, dat er één instituut is. Dus alles moet via dat één instituut verlopen. Er zit een hoop bureaucratie in, uh, waardoor uh, officieren ook al minder geneigd zijn om uh, die andere weg te kiezen. Ja. De, de... De wetgeving is tot stand gekomen in een tijd waarin er maar één instituut was. Hoe doet het buitenland het? In vergelijking met Nederland kunnen wij iets leren? Nou, dat is moeilijk te zeggen. De meeste Europese landen werken inderdaad ook met één staatslaboratorium. Of bijvoorbeeld in Frankrijk hebben ze een politielaboratorium, omdat ze twee politielaboratoria, omdat ze twee soorten politie hebben. Je kunt eigenlijk beter kijken naar Engeland, en daar zie je dat uh, ja, dat er drie of vier grote spelers zijn op het gebied van forensisch onderzoek. Daar is overigens weer wel uh, het equivalent van het NFI, zou je kunnen zeggen... de Forensic Science Service, die is failliet gegaan. Die is inderdaad uh, private partij geworden. En die is dus onder het uh, geweld van de commerciële aanbieders uh, bezweken. En dat is natuurlijk ook weer iets wat je niet uh, wil hebben. Nee, wat moeten we wel hebben? Wat vindt u dat er zou moeten gebeuren... Ik denk dat de DNA-wetgeving bijvoorbeeld... die zou moeten worden herzien... Uh, zodat het een level playing field wordt... voor alle aanbieders van DNA-onderzoek... zodat het ook de kwaliteit van het onderzoek ook kan verbeteren. En dus dat lijkt me heel erg belangrijk. En ik denk inderdaad dat die, uh, die, dat monopolie dat bij TNV ligt... op de een of andere manier moet worden uh, uh, beëindigd. En ja. er zijn ook mensen... ik denk ook het feit dat er een motie is aangenomen... onlangs, motie van de steur waarin uh, gepleit werd voor uh, het herpositioneren van de DNA-databank. Uit die motie blijkt ook wel dat de politiek toch een brede steun is... voor die gedachte dat er meer aanbieders zijn. Nou heeft u twintig jaar voor datzelfde NIV gewerkt. Dat... Uh, waarom heeft u dat toen niet uh, aangekaart, gesignaleerd, iets aan gedaan? Ja, dat heb, uh, in zekere zin, uh, het is alsof ik dat nu pas roep. Maar ik, dat, is, dat verhaal is wat mij betreft al een oud verhaal. Ik heb dat verhaal ook verteld toen ik nog bij TNV werkte. Ik heb dat verhaal verteld uh, toen ik uh, hoogleraar was in Leiden. Uh, dus het is niet zo alsof ik niet met een ander verhaal kom. Maar waarom doen ze daar zelf dan niet iets aan? Wat vinden ze zelf dan dat ze een monopoliepositie hebben? Ja, da, ja, dat, is, dat, dat zou u natuurlijk eigenlijk het NFI zelf moeten vragen. Maar, maar goed, die, hier, u weet wat voor reactie u krijgt als u kritiek geeft. Zij, zij, zij vinden dat niet nodig. En ik kan me ook nog wel voorstellen, als je in een organisatie werkt... dan zie je nogal eens gemakkelijk alle buitenstaanders als een bedreiging. Um, en dus ik, ja, ik kan daar eigenlijk... Uh, ik vind het zelf onverklaarbaar. Ja, u gaat vanmiddag de afscheidsreden uitspreken. Verwacht u uh, oud-collega's van NFI? Zeker. Dat wel.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 De prijs van olie zit al tien jaar in de lift. Nederland doet er goed aan om vergaande maatregelen te nemen om klappen op te vangen. Maar ze doen het nauwelijks. Deel 5 van het Olierijk. Het verslag is van Marcel Dekker. In de wereld van de olieproducenten en handelaren worden onmetelijke hoeveelheden geld verdiend. En dat willen ze graag nog een tijdje blijven doen. De olieproducenten en exporteurs doen het door de hand op de oliekraan te houden als de prijzen laag zijn. De Shells en Totals doen het door prijzen kunstmatig hoog te houden... ongeacht van wat er op de markt gebeurt. Met een brandstofrekening die in 2010 1 miljard hoger lag dan het jaar daarvoor... durft Kalen topman Peter Hartman wel te zeggen hoe dat in elkaar steekt. Als je ziet die rare fluctuaties van die olieprijs... we werden al helemaal verrast als het 10% werd in een week. Maar we hebben het zelfs een keer op een dag gezien. Dus als mensen nu nog beweren dat daar niet massaal in wordt gespeculeerd... Dan denk ik dat dat een verhaal is wat steeds meer een fabeltje wordt. U heeft een vermoeden dat er wat mensen aan knopjes zitten te draaien. Nou, dat vermoeden dit, We hebben bijna wel een overtuiging dat dat gebeurt. De KLM is natuurlijk niet de enige die de klappen krijgt van de hoge olieprijzen. Iedereen zal het uiteindelijk zwaar in zijn portemonnee gaan voelen. In een economie die niet zonder olie kan, doet alles pijn. En hoewel je mag verwachten dat onze overheid op alle manieren en in alle uithoeken van onze samenleving op een mogelijke oliecrisis anticipeert. Is het tegendeel waar? Kijk bijvoorbeeld naar het autogebruik en het transport in Nederland. En ik denk dat je beter de ontwikkeling daarop kunt voorzien dan dat je gaat afwachten totdat de gevolgen van de oplopende olieprijs zich overal in de economie zullen gaan manifesteren. Dit is mobiliteitshistoricus Vincent van der Vinnen, schrijver van het boek Nederland ontkent de oliecrisis. Um, Tweederde van de olie die we verbruiken, dat gaat naar de transportsector. En binnen die twee derde van de transportsector... is het ongeveer weer twee derde wat naar de internationale scheepvaart en de luchtvaart gaat. En uiteindelijk is één derde voor het autoverkeer. En dat is het vrachtwagenverkeer, de auto en de bus. En nu noemt u allemaal dingen die verschrikkelijk belangrijk zijn... voor onze economische ontwikkeling, voor economische groei eigenlijk. Uh, brengt mij op de vraag, wat gebeurt er als die schaarste verder doorzet? Wat zijn de gevolgen dan? Het heeft gevolg dat de transportkosten omhoog gaan. En dat geldt niet alleen voor de automobilist, maar dat geldt ook voor uh, de vrachtwagen die zijn goederen moet rijden. Het geldt ook voor de goederen en de mensen uh, die met het vliegtuig uh, vervoerd worden. Alles wordt duurder. Alles wordt duurder, dus uh, veel meer risico's voor economisch herstel nu we in een periode zitten waarin dat economisch herstel licht aan het ontstaan is? Het leidt tot prijsinflatie en dat zie je nu al olieprijs is gewoon het fundament onder de economie. Maar Hebben we daar allemaal in gelijke mate last van? Nee, die klap die komt met name terecht bij, uh, bij de lage inkomensgroepen. Goed, er is schaarste. Er is uh, um, in de toekomst een toenemende schaarste aan olie met alle gevolgen van dien. Dan hoop je natuurlijk dat je beleidsmakers in Nederland uh, dat goed tussen de oren hebben zitten. Uh, hoe zit het daarmee? Is dat inderdaad het geval? Men heeft het daad over de toenemende schaarste aan olie en de oplopende prijs. Alleen men beseft nog niet goed waar men eigenlijk over heeft. De discussie over de oplopende olieprijs die wordt nogal vermengd met een discussie over de CO2-problematiek. En Dus zegt men om de enerzijds de CO2-uitstoot dan terug te brengen... dan moeten we bijvoorbeeld kernenergie gaan doen of windmolens of zonne-energie... Anderzijds zegt men ook wel van er is toenemende schaarste. Dus moeten we meer investeren in bijvoorbeeld kernenergie om energiezekerheid te creëren. Alleen het probleem is, als ik met de auto rijd, dan rijdt hij die op diesel of benzine. En als ik elektrisch stroom wil gebruiken, dan gebruik ik dat voor koffiezetten of mijn tv aan te zetten. Dus je kunt wel streven naar meer energiezekerheid. Maar daar, dat is, heeft geen enkele zin als je praat over de transportsector. Elektrische auto, daar wordt heel veel in, uh, van verwacht. En daar wordt ook in geïnvesteerd. Maar wat heeft het zin om te investeren in een netwerk voor elektrische auto's... wanneer je tegelijkertijd de kleine, uh, zuinige auto's nog goedkoper maakt... belastingvrij of zelfs geen BPM? Wat moet die overheid dan doen eigenlijk nu, snel? Als je kijkt naar laat zeggen, het, het autogebruik in Nederland... moet je in feite zorgen dat Nederland minder afhankelijk wordt van die auto. In de toekomst zullen we gedwongen worden tot mindering... En ik denk dat je beter de ontwikkeling daarop kunt voorzien dan dat je gaat afwachten totdat uh, de, de, de gevolgen van de oplopende olieprijs... zich overal in de economie zullen gaan manifesteren. Ik denk dat het een onderwerp is waar iedereen over na moet denken. Daar moeten de bedrijfsleven moet over nadenken. Werkgevers individueel over nadenken. Uh, centrale overheid en lokale overheden. Want het heeft te maken met je ruimtelijke inrichtingen. Het heeft te maken met je personeel. Met, de, met, met looneisen die gesteld zullen worden. Maar je hoort er heel weinig over, over de effecten van de oplopende olieprijs. Die prijsstijging is al 11 jaar bezig. En die zal nog de komende jaren doorgaan. Geen besef dat er zoiets op handen zou kunnen zijn als een oliecrisis. En waarom zou je? Niemand kan overtuigend aantonen dat de olie opraakt. En is dus de vraag niet hoe we straks verder moeten zonder olie... maar hoe lang onze economie nog in staat is de almaar stijgende kosten van die brandstof voor zijn rekening te nemen. Het Olierijk, dat is een bijdrage van Marcel Dekker. Volgende week in Goedemorgen Nederland. This is Good Morning Holland on Radio 1. Robots zijn niet te stoppen. Ja, de ontwikkelingen gaan verschrikkelijk snel. Maar zijn ze er voor ons? Zo heb ik een cameraatje in mijn neus. Of zijn wij er voor hun? Daarmee kan ik u in de gaten houden. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Die robots, dat zijn gevaarlijke hulpmiddelen. Robots. I am a machine. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Nederland@kro.nl. Straks de dag des oordeels is nabij. Morgen, dan is het zover. Dat denkt althans een Amerikaanse bijbelleraar. Maar eerst het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Ik ben de eerste om te beamen dat vrouwen geen heiligen zijn. Kijk alleen maar naar de Franse journaliste Tristan Banon... die negen jaar na een akkefietje met de IMF-topman Strauss-Kahn... nu opeens overweegt een aanklacht in te dienen tegen deze man. Pas nu hij voor een ander en veel groter seksschandaal in Amerika vastzit... komt deze vrouw met haar aanklacht op de proppen. Meeliften op de publiciteit. Misselijk gedrag, vind ik dat. Dus nee, vrouwen zijn geen engelen. Maar om nou, zoals in de Volkskrant van deze week gebeurde... maar met één te stellen dat machtige vrouwen net zo vaak en veel vreemd gaan als mannen... dat lijkt me nou weer een enorme slag in de ruimte. Ten eerste zit er natuurlijk een levensgroot verschil tussen vreemdgaan en aanranden om over verkrachten maar helemaal te zwijgen. Het ene gebeurt met instemming van beide partijen, mag je aannemen... het andere tegen de zin van een van beide. Maar ten tweede, als het waar is dat machtige vrouwen... net zo vaak vreemd gaan als vergelijkbare mannen... waarom hebben wij dan nooit iets gehoord over de scheve schaatsen... van Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Madeleine Albright... Angela Merkel of Hillary Clinton terwijl we wekelijks werden en worden bijgepraat over de seksuele avonturen van de Kennedys, Bill Clinton, Mitterrand, Chirac, Berlusconi, Joschka Fischer, Ruud Lubbers en Jack de Vries. Anders gezegd, ik geloof helemaal niets van dat machtige vrouwen zo vaak vreemd gaan. Ze zitten nog altijd in een glazen huis, juist omdat ze nog zo uitzonderlijk zijn. Er wordt dus heel erg op hen gelet, dus hun uitspattingen zouden zeker opgemerkt en ook zeker besproken zijn als ze er waren. En wat betreft seksuele intimidatie en aanranding door machtige vrouwen? Hebben wij ooit iets gehoord over Nelly Kroes... die zich in een peperduur hotel vanuit de badkamer naakt op een liftboy wierp... die even een schone handdoek kwam brengen? Nee toch? Nou dan. Al dus Siska Dresselhuis. Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek.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 Savoir les de nous nos fiertés tout devant sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents le mensonge sur nos dents un de le nier pour le cœur révélé prenons nous la main le long de la route choisissons nos destins sans plus aucun doute chez et ce En retenir woorden zijn maar woorden, maar de meest belangrijke. We steken onze eigen zin in, die verandert door mensen. Weet je wat? des gens C'est con Wat weet je wat? Wat weet je wat? Wat je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 Zaas zingt in het Frans, komt ook uit Frankrijk, deze zangeres. Le long de la route. Morgen dan vergaat de wereld. En de Bijbel die garandeert het. Heeft u de posters met deze teksten zien hangen in de bushaltes? Niet alleen in Nederland zijn ze te zien. Ze zijn verspreid over de hele wereld. De tekst is vertaald in meer dan 40 talen. Willem Auweneel, hoogleraar filosofie en theologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Amerikaan Harold Camping die komt met deze datum. Wie is Harold Camping? Harold Camping is een bijbelleraar met een eigen radiostation in uh, Californië. En hij heeft al in 1994 voorspeld dat Christus toen zou terugkomen. En dat is niet gebeurd, maar hij heeft ze daardoor niet laten weerhouden om weer een nieuwe datum te prikken. En dit keer is hij er zeer stellig van overtuigd dat het morgen echt uh, gaat gebeuren. Morgen begint de dag des oordeels. Ja, hij heeft dus eerder een, een datum geprikt. Dat, dat maakt niet een heel betrouwbare indruk. Nee, maar dit soort mensen ja, laten zich daar niet zo makkelijk van afhouden. En het uh, geeft natuurlijk ook het tegenmachtsgevoel. machtsgevoel. Hè? Je appelleert aan de sensatiebelustheid van de mensen, ook aan de angst van mensen voor het komende oordeel. Dus dat soort lieden weten altijd dan toch weer duizenden mensen aan zich te binden met hun profetieën. Ja, hoe heeft hij deze dag berekend? Nou, morgen moet het volgens hem precies 7000 jaar geleden zijn dat de zonvloed begon. Nou, dat is al helemaal niet uh, te berekenen op grond van de Bijbel. En dan uh, om van daar tot die 7000 te komen, dat, dat is ook echt een slag in de lucht. Dus het hangt van een beetje onbenulligheid aan elkaar, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Maar dan is het toch merkwaardig dat zo iemand dat in veertig talen weet te vertalen... dat heel Nederland volhangt met bushakjes, dat de hele wereld hiervan weet? Dat is een kwestie van geld. Hij heeft er blijkbaar een hoop middelen voor over om deze boodschap wereldwijd te verkondigen. Want hij hoopte dat een hoop mensen dit zo zouden bekeren... zodat ze morgen aan het oordeel zouden ontkomen. Er zijn nogal wat voorspellingen, hè? Volgens de Maya's vergaat de wereld volgend jaar. Ja, maar dat is totaal ander vlak natuurlijk. Dan gaat het over een voorchristelijke kalender... En dan gaat het over het aanbreken van een totaal nieuw tijdperk. Hier gaat het allemaal over berekeningen op grond van de Bijbel. Dat Christus zal terugkomen en dat het oordeel begint. En ja, daar zijn er heel wat van in de laatste decennia. Denk maar aan 2001 toen meneer Heinrich van Gene met zijn uh, Efrem sectie hier in Nederland... Hetzelfde verkondigd en heel wat mensen hun huizen verkocht hebben en hun geld bij meneer Van Geen hebben afgeleverd uh, in, met het oog op die komende uh, oordeelsdag. Ja. En in 1991 heeft een rabbijn in Jeruzalem verkondigd dat de Messias in het jaar zou terugkeren. En, en heel mooi vind ik in 1988, want toen heeft meneer Wisnand een boek geschreven, 88 Redenen Waarom Christus in 1988 Terugkomt. En dat boek is een bestseller geworden. Daar heeft hij verschrikkelijk veel geld aan verdiend. Dus hij had er alle belang bij dat zijn eigen profetieën niet door zouden gaan. <laughs> ja, hoe uh, stelt deze meneer Heldkamping zich zo'n dag des oordeels sowieso voor? Weet u dat? Uh, ja, ik weet het een beetje. Hij zegt morgen. Vindt de rapture plaats, dat wil zeggen de, dan worden de, de ware getrouwen worden dan van de aarde weggenomen. En dat betekent dat voor de overige mensen op aarde er geen hoop meer is. En die gaan dan vijf zeer zware maanden tegemoet. En dan 21 oktober van dit jaar, dat is dan de dag waarop dat oordeel over al die goddelozen wordt voltrokken. Ja. Wat typerend is voor dit soort mensen is ook dat die getrouwen altijd degene zijn die hen navolgen hè? Want er zijn andere mensen die zeggen, de gemeente wordt opgenomen... maar dan gaat het over de hele kerk van God wereldwijd. Maar dit soort mensen, uh, daar, daar, die rekenen de getrouwen alleen uh, als hun eigen mensen. Nou schreef u tien jaar geleden Godsgetal, een roman over de dag des oordeels. Ja. Wat is er zo fascinerend sowieso om, nou. om, om, om dit soort formules uh, te berekenen... om, om dit soort uh, voorspellingen te doen? Nou, ik schreef dat boek, uh, al na die uh, affaire met meneer Van Geen in 2001... En ik wilde eigenlijk proberen of ik zelf mijn eigen berekening zou kunnen maken... waar ik geen ogenblik in geloofde. En ik heb drie berekeningen toen gemaakt, onafhankelijk van elkaar... die allemaal op het najaar van 2002 aan uitkwamen... om te laten zien hoe gemakkelijk het is om dit soort berekeningen te maken. Bij wijze van spreken noem mij een datum en ik zal er een berekening voor maken... Maar uh, de impact ervan was enorm. Andries Knevel op het elfde uur... Uh, die vroeg mij, die dacht dat ik serieus... die uh, dat geloofde dat het zou gebeuren. D en daaruit zie je... dat zo'n berekening toch blijkbaar... heel veel indruk maakt. Dat mensen daardoor gefascineerd worden. En ja. er bang van worden. Wat is die fascinatie? Ja, dat is uh, het idee... Dat, dat morgen uw hele leven ten einde komt... en dat het oordeel is over de aarde uitstort. Dat, dat appelleert toch aan... Daarvoor worden er ook zoveel films gemaakt als Arma Redon en al dat soort uh, dingen die, uh, die onderstrepen. Ja, dat je zomaar ineens kan je leven ten einde zijn door het oordeel gods. Er is bij heel veel mensen natuurlijk toch nog wel een diep uh, godsbesef. Dat, uh, en, en, en als je daar dus over het oordelen praat, ja, dan kan dat zomaar gebeuren. waar ik trouwens wel wil zeggen, dat ik zelf wel geloof dat Christus zal terugkomen, maar hij heeft ook in de Bijbel gezegd dat hij niemand de dag of het uur kan vaststellen waarop dat zal gebeuren. En ondanks dat zijn deze mensen die toch zeer zeer getrouwe bijbelvolgers noemen... die berekenen het toch elke keer. Dat is ook een kunstje hoor, om dan ja. euh, deze tekst te omzeilen. Dank u wel. Ik denk dat ik mijn barbecue zondag gewoon maar ga laten doorgaan. Ik denk doorgaan. het ook, ja. Ik denk het ook. Dank u wel, Wilm hoogleraar Filosofie en Technologie. Tot zover ook, eh, Karo Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma www.karo.nl. Zometeen na het nieuws, Prem, Prem met Premtime. Prem. Laat je exotisch stemgeluid horen. Waar ben je vandaag? <laughs> Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. We zijn, uh, ik heb een beetje weemoed en uh, heimwee. Want ik zit op de uh, University van Nijrode in Breukel. En daar heb ik de opnames gedaan voor de school van Prim. Toen heb ik hier tien weken gebivakkeerd, Ieder week einde. En ik ben hier terug. Maar dan voor een iets minder leuke reden. Want ik wil weten wat er toch gebeurt met mensen als Dominique strauss Kaan. Die zonnekoninggedrag vertonen. En dan totaal alle realiteit kwijt zijn. En denken dat ze alles mogen doen. En dat niemand hun kan tegenhouden. En daarvoor heb ik in de bus... Een twee één professor en de andere is ook dokter en gepromoveerd. Mijn assistant professor, uh, professor André Nijhoff en uh, Ronald Jurendsen... om te praten over hoe dit komt. En ik wil met heel veel luisteraars gaan praten die er verstand van hebben... van hoe het komt en wat we eraan kunnen doen. En of misschien de eeuwigdurende socialistische klassenstrijd terug moet komen. Maar dat doen we allemaal nadat we van de man met alle rust hebben gehoord... Jan van der Putten, wat het laatste nieuws is. Radio 1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 Het Japanse energiebedrijf Tepco, eigenaar van de kerncentrale in Fukushima... heeft afgelopen jaar 11 miljard euro verlies geleden. Vorig jaar was er nog een miljard winst. Tepco is zwaar getroffen door de gevolgen van de natuurrampen in maart. Wie bij het uitgaan geweld gebruikt tegen hulpverleners... moet de cel in voor de zaak voor de rechter komt. Minister Opstelte wil regelen dat dat mogelijk is. Nu mogen verdachten van uitgaansgeweld vrij rondlopen... voor ze naar de rechter moeten. En het lijkt erop dat minder Nederlanders vakantie houden in eigen land. 2,8 miljoen dit jaar, iets minder dan vorig jaar. TNS Nipo en het Nederlands Bureau voor Toerisme... verwachten dat meer mensen naar het buitenland gaan. Vooral naar Frankrijk, Spanje en Duitsland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij Hoevelaken, drie kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht, twee kilometer... Na een ongeluk op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad... bij Almeerder Zand, 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij Nieuwerbrug nog 12 kilometer. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer open. Maar door die file loopt het ook nog vast op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda... en op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Op de A16 vanuit Rotterdam naar België... voor knopend Galder, 3 kilometer... En aansluitend op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Tussen Galder en Ulvenhout, twee kilometer. En daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Radakation. Dominique Strauss-Kahn is niet de eerste en zal vast niet de laatste man zijn die op het toppunt van zijn macht, gedreven door sekslust, alles kapot maakt waar hij jarenlang, ik kan mij nou zeggen, zijn hele leven hard voor gewerkt heeft. In de middeleeuwen konden koningen zich van alles permitteren, maar die tijd leek toch al lang voorbij, of niet? Zijn topmannen, de moderne zonnekoningen, die verwend door macht denken dat de regels alleen voor het domme volk geldt en niet voor hen? Wat doet macht en beroemdheid met mensen? Wat is er ook nodig om ze op het rechte pad te houden? Vandaag in Primtime een onderzoek naar het zonnegodgedrag van mensen als Dominique Strauss-Kaan. Hoe komt het en wat kan eraan gedaan worden? Heeft u kennis en ideeën? Deel die dan met ons. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We zijn in Breukelen op de Business University Rode Luister als ik wil zeggen, u mag langskomen. Maar het is een eindrijden voor de mensen die niet precies weten waar het is. Maar u kunt dus bellen. 0800-1121. Mailen naar primtime.ntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Ik heb in de bus twee gasten. Professor Ronald Juresen. U bent hoogleraar Business Ethics. Ja. Wat leert u dan? Want u, jullie leiden hier bij Nijenrode de toekomstige topmannen op, toch? Ja, mannen en vrouwen. En vrouwen. En die ja. mensen die hier weggaan, die worden dan grote bobo's in het bedrijfsleven. Als ze goed hun best doen, ja. ja. ja. Na een wat, aantal jaren, ja. Wat, leer ze dan? wat leert u ze dan bij zo'n uh, business ethics? Wij leren ze in het vak bedrijfsethiek, business ethics... om uh, zich een goede mening te vormen over lastige morele kwesties... die ze in hun werk tegenkomen. En is één van die kwesties, als je geil bent... verkracht dan het kamerameisje niet? Dat lijkt mij niet echt een uh, morele kwestie, want dat moet je niet doen. Ja. Ik, heb, ik heb het laatst nog, gisteren nog gevraagd aan een groep studenten. Ik zeg, je bent een beroemde financieel man. Je bent in een hotel in New York. Je stapt uit de douche. En op dat moment komt het kamermeisje binnen. ze roept, oh, wat grijp jij dan met twee handen vast? En ze wisten allemaal het juiste antwoord. Een baddoek. De handdoek, ja. <laughs> Precies. Dus, ze weten het wel allemaal, hoor. En... Ja. André Nijhoff, je bent programmadirecteur hier. Uh, uh, je hebt ook een boek geschreven over doorpakken. Over zeg maar, hoe je de mentaliteit in de bouwwereld verandert. Daar heb je dus kennis van. Hoe komt het dat mensen dan denken, ik weet wat de regel is. Maar klap het allemaal laas. Ja, Het gaat dus vooral ook over de situatie waar je in zit. En de omstandigheden waar je mee te maken hebt. En wat je heel vaak ziet is dat er bijvoorbeeld ook in de bouw... dat het een, een ge geleidende schaal is. Het begint met een klein voorval. En geleidelijk aan wordt het extremer, wordt het ook geaccepteerd. Totdat en, het bekend wordt. Maar, maar, maar nu heb ik thuis geen klap te zeggen. Dus het moment dat ik met mijn hoofd in de wolken... naar deze uitzending ben, redelijk arrogant thuiskomt... trad me vrouw me wel omlaag en anders wel mijn kinderen. En, waarom ja. gebeurt het niet in hun privéomgeving privé met deze mensen? Precies. Maar daar heb je dus een kernpunt te pakken. Zodra je persoon om je heen hebt die zeggen... Van, ja, maar dit kun je toch niet maken. En zeker als het al om de kleine voorvallen gaat... dat je direct daar inderdaad ook feedback op krijgt... van dit is gewoon niet wat je moet doen. En dan kun je ook voorkomen dat het inderdaad... dit soort extreme situaties oplevert. En anders, anders denk je echt... I've got the power. Zo is dat. power! Luisteraars, u mag allemaal bellen. U kunt reageren. U kent de spelregels van dit programma 0801121. Mail naar NTR en tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Onze vaste, we hebben een vaste reageerder, meneer Elvers, en die zegt uit onderzoek is gebleven, gebleken dat de meeste leiders in de wereld niet het vermogen hebben om aan zichzelf te twijfelen. En door deze afwijking kunnen ze elke actie die zij ondernemen in hun eigen geest rechtvaardigen. Um, is dat onderzoek gebleken, uh, professor Sureson? Ja, dat klopt. Er blijkt uit onderzoek. Je went aan het feit dat vooral als je succes hebt keer op keer, dat mensen je niet meer gaan tegenspreken. Ja. En dan ga je denken, ik heb dus altijd gelijk. Uh, wat ik doe, dat wint ook altijd. Dat blijkt ook als je jaar op jaar 10% winstgroei laat zien bijvoorbeeld. Ja. op een gegeven moment dan denk je, ja, ik ben onfeilbaar. En dan krijg je dat, uh, dat zonnekoningengedrag. En dan gaan mensen denken, regels die voor iedereen gelden, die gelden voor mij blijkbaar niet. Uh, ja. En de macht stijgt je, uh, ja, stijg je dan naar het hoofd. Zoals een, uh, een onderzoeker die een paar dagen geleden op BNR was, zei... je moet machtige mensen behandelen alsof ze lichtelijk dronken zijn. Ja. Ze zijn uh, optimistisch, ze schatten de situatie uh, niet meer reëel in. En uh, ze zijn ook niet meer zo goed aanspreekbaar. Dus uh, die mensen zouden eigenlijk uh, kritiek om zich heen moeten verzamelen. En dat gebeurt nou net niet, omdat ze allemaal ja-knikkers om zich heen krijgen. Maar professor <tie> nu heb ik het probleem. Want voordat ik over een ander part, laat me mezelf als voorbeeld nemen. Uh, uh, ik maak dit programma en uh, ik wil dat voor alles beslissen En dan merk ik dat ik geïrriteerd raak. Wanneer uh, uh, ik vind dat wil dat onderwerp maken, en dan moet ik met Rien in discussie gaan of met Anouk als film, en dan denk ik: dombo, snap het toch? Dan raak ik lichtelijk geïrriteerd. Omdat ik dat ik bedoel. Ja, en het resultaat zou kunnen zijn dat je, iedereen ligt te en dat ze bang voor je worden. En dat dan, uh, dat gedrag zou zomaar kunnen ontstaan. Oké, okay, en wat moet er dan gebeuren? Want nu, Barbara is dan de enige die me nog een beetje aan kan. Maar dan, uh, dan moet ik dus veel, moet ik zorgen dat ik altijd één of twee Barbara's naast me heb. Ja. Die moet dan zeggen, Prem zei ik nog niet. Ja, je moet uh, stevige kritiek naast je organiseren. Dan moet je naast je dulden. Vroeger had de koning de Hofnaar die hem uh, alles op een, op een humoristische manier uh, on, on, onder de neus schreef. Oké, okay, maar nu heb je dan het probleem dat die persoon... Kijk, nu betaalt de NTR Barbara, maar gesteld dat ik dit programma zou produceren... dan heeft ze ook een financiële afhankelijkheid. En dan wordt het voor Barbara moeilijk om mij naar mijn moeder te sturen. Want dan ontsla ik haar. Ja, maar dan ben je al hard op weg om een dictator te worden. En in sommige organisaties ja. heb je dat soort dictators. Ja, ja. ja ze hebben mensen, mensen, mensen ontdekken om een gegeven moment van zichzelf... hoe ze succes kunnen hebben op een bepaalde manier. Goed schiks of kwaad schiks. En dat, ja. vers, dat versterkt zich dan. Ja, en, en maar nu is mijn mevrouw, hoe stop je dit? Weet je wat, mevrouw of meneer Broekhoven, goedemorgen... Goedemorgen. Zegt u het maar door, want Barbara zegt steeds... Broekhoven, Broekhoven, dus ik doe wat Barbara zegt. Het is van Broekhoven. Oh, het van maakt niet Broekhoven, van, ja. Nou, we, u, u gaf een inleiding bij het programma... Ja. En in uw inleiding gaat u ervan uit dat, dat de heer Strauss-Kaan uh, schuldig is, de dader is... Het ...een en ander gedaan heeft, zoals in de media gezegd wordt. Nou, een maar kamermeisje ik, pakken in een hotel. Uh, uh, en dat meisje zegt dat het gedwongen is. Maar ik bedoel, een kamermeisje pakken, ben je gek? Er is al toch een economische on uh, ongelijkheid, meneer Van Broekhoven? Nee, dat, is, dat snap ik. Maar, maar bij ons is het zo dat je pas... Uh, zoiets kunt zeggen als het inderdaad bewezen is dat het feit uh, ge gepleegd is. Meneer Van Broekhoven, dat vind ik zo zogenaamd politiek correct. Die man is gewoon een oude fyserik van 62 jaar. Die denkt dat hij topman van het IMF is en die vindt dat vrouwen maar een seksobject zijn. En dan wil hij die ene interview geven in voor een blowjob. En die andere denkt, zo'n camerameisje uit Afrikaans land. Denkt denk ik, stop hem erin, hou je bek wijf. Neem het op, voor meneer Van Boekhoven. Ja, zou kunnen. Oh, Gaat gang. Kunnen. Ja, nee, ik, maar denk, het... ik denk dat je slag om bijen moet houden. En iets anders is, dat ik denk, ik denk dat, er, dat er veel topmannen in Nederland zijn die zich op een uiterst correcte manier gedragen tegenover het gewone volk, zoals u dat zegt. En ik denk, daar stoort me een beetje aan. Er zijn ook op alle echelons, alle niveaus, gebeuren dingen die niet kunnen. Maar ik denk dat de topmannen daar ook toe horen, maar niet... Maar Meneer niet Van Broekhoven, te... ik geef u gelijk. Uh, ik mag okay. niet generaliseren, maar omdat ik geïnspireerd ben door Blondie en andere mensen... die zodra iemand van Marokkaanse afkomst alle Marokkanen tuig noemen... vind ik dat we de Blondie-norm ook op topmannen moeten toepassen. Dus zodra één topman iets doet, zijn ze allemaal patiënt. Je pia's. Ik denk dat we het, het geen van allen moeten doen wat er gebeurd is. Dat ben ik ook wel met u eens. Dank u wel, meneer Van Broekhoven. Okay. Professor Reurens, u wil wat zeggen van... Ja, toch even serieus, vanuit de, wet ja. vanuit de wetenschap uh, twee dingen. Uh, iemand is, uh, is niet schuldig, zolang die niet is veroordeeld. Dus uh, helemaal eens met meneer Van Broekhoven. En ook uh, dat generaliseren. Ja, laatst stond in het FD ook weer over het... Uh, over het uh, wat was het? Uh, de, de, de belastingaangifte in de ja. Nederlandse vastgoedwereld. De helft van de bedrijven geeft zijn belastingen niet goed op... werd gemeld, maar ja. dat waren, was de helft van de onderzochte bedrijven. Ja. En die waren waren al geselecteerd op, op verdachtmakingen. Dus je kreeg de generalisatie Abs Absoluut, ja. Maar, maar, maar dan, ik ga even naar mijn uh, dochter André Nijhoff. Het samen naar de hoeren gaan. Het is bijna geaccepteerd dat als een buitenlandse topmannen komen... dan uh, gaan we zwaar vergaderen en daarna pakken we een hoerenclub. Ik zal me juist zorgen gaan maken als inderdaad het beeld is... dat het zonder meer geaccepteerd is. Wat je juist merkt bij dit soort incidenten is dat iedereen zich verbaast. En ook zegt van nee, dit is niet hoe we het zouden moeten doen. Nou, ik begrijp. Uh, van, Ik heb even rondgebeld met mijn contacten in de wereld van de prostitutie. Uh, ja, want ik, ik was al lang bezig, u lacht erom. Maar uh, veel bedrijven, dat merken ze. Dan zeggen ze dat ze bellen. er komen buitenlandse gasten. Die moeten we extra verwennen. Zorgen dat er een meisje hebt dat Frans praat. Of zelf Japans. Krijgen ze meer geld. En er wordt, daar wordt gewoon voor gezorgd. En dat is onderdeel van de treatment. Um, precies, ik hoop dat ze er niet om naar geleerd hebben. Nou, nee. nou, u weet toch dat dit gebeurt, professor. Het, dat, ik dat is... weet dat het in het verleden veel is, veel is gebeurd. Dat het ja. min of meer uh, usans was. Ik heb het idee dat de laatste tijd juist veel minder is geweest. Omdat bedrijven steeds meer letten op correct gedrag en op, en op integriteit. Dus het helpt als dit soort programma's uh, er tegenover te hoop lopen? Ja, ja, ja. ik weet dat uh, heel, veel, heel veel managers, zoals meneer Van Broekhoven ook al zei, de meeste, dit, dit absoluut niet zullen willen en zullen proberen om daaronder uit te komen. Want het blijkt nu dat Strausskan ook dure kalkers bestelde van 3000 dollar. En dat uh, eentje hem te agressief vond en niet meer terug wil. Want er komt steeds meer boven de van zo'n man Ja, en het moet ook niet uh, naar buiten komen. Want het is heel slecht voor je reputatie van je bedrijven op dit moment. Dus uh, dat is echt, uh, echt uh, passé. En dat moet ook zo snel mogelijk nog meer passé worden. Esma Choho, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent uh, econoom, je bent trainer. Uh, uh, je je, er verschijnen vaak stukken van jou in het financiële dagblad. Je bent exec executive coach, moet ik zeggen, toch? Oké, okay, um, jij, uh, morgen komt er een heel groot artikel in het FDR en daar kom jij ook het Financieel Dagblad luisteraars. Daar komt Esma ook met enig idee voor de oplossingen. Esma, hoe denken we dat we dit kunnen aanpakken? Um, nou, als we het concreet hebben over het, trouwens uh, kan. Uh, ik, ik denk, uh, en dat zie ik ook in mijn uh, praktijk... dat uh, verslaving uh, heel lang niet onderkend wordt door de persoon zelf... Uh, en ook uh, ja, niet door zijn haar omgeving. Uh, strauss kan uh, vertoont symptomen van een uh, seksverslaafde. Iemand die het op een gegeven moment niet meer uitmaakt wat de gevolgen zijn van zijn gedrag. En uh, raden van commissarissen, raden van toezicht. Iedereen die gaat over het selecteren van dat soort topmannen... Um, ja, zou wel zich uh, meer moeten verdiepen inderdaad in de gevolgen van macht um, en in de gevolgen van de verleidingen die daarbij uh, uh, horen, zodat zij een betere inschatting kunnen maken. Luister, Esma, ik zat op BNR, Radio 1 wilde me. Nou, als ik dan praat over Radio 1 en Laurens Bosch, sommigen komen zeggen, prim, hoe vaak heb je seks? Uh, uh, pis je vaak buiten de pot? Denk je iedere dag wel minstens, het keer aan seks, dan zeg ik, rot toch op. Ik bedoel, men, men laat zich toch niet selecteren daardoor? Um, als je het bedrijfsbelang uh, op, op de eerste plaats zet en uh, beursgenoteerde bedrijven en bedrijven als IMF, IMF uh, zouden dat uh, moeten doen... en willen dat ook uh, doen in theorie... Uh, dan, dan heb je er groot belang bij om, om het ook uh, in de praktijk uh, te brengen. Uh, de HP, Hewlett uh, Packard, die had bijvoorbeeld een uh, topman uh, in, uh, in dienst... Uh, Mark Heard die uh, ja, zijn minnares op de loonlijst uh, heeft uh, geplaatst, dat kwam uit, beurswaarde verdamping van 5 miljard. Uh, het, het is gewoon heel helder dat het, het gaat om puur bedrijfsbelang. Oké, okay, Esma, uh, even, even punt voor punt. De eerste, 5 miljard verdampt, Twee weken later was het 6 miljard meer waard. Maar professor Seuritsen, wat Esma nu vertelt, is dit niet idealistisch, te idealistisch? Nou, ik denk dat ze dat een paar dingen heel goed ziet. Wat bijvoorbeeld zou kunnen helpen is als we ook wat meer vrouwen op topfuncties krijgen. Ik denk dat die veel uh, minder uh, last zullen hebben van seksverslaving. <laughs> zou uh, een, een, een mevrouw Strauskaan ook... Uh, Hè? een binnenkomende bode hebben aangevallen? Dat uh, lijkt, me, lijkt me veel te ja, veel. Andere andere problemen, De andere problemen die topmensen hebben... Kunnen, het gaat niet alleen over seks, het gaat ook over geld. Uh, dan misschien kent u ook dat, uh, dat voorbeeld van de topman van Tyco Koslenski... die uh, ja, 600 miljoen uh, wegsluisterde voor zijn kunstverzameling. Uh, ja. uh, dus er zijn uh, niet alleen op het gebied van seks... maar ook van, van, van geld en alcohol... Uh, veel voorbeelden te noemen waar het, waar het echt uh, ja. Ja, gaat om verslaving en destructief gedrag ten koste van het bedrijfsbelang. Maar, als ik zuip heb ik heel destructief gedrag, want ja. dan wil ik iedereen zeggen ja. dat ik alles beter weet. Maar had, God, ik las het boek van George Bush en het blijkt dat hij hetzelfde probleem had en hij is toch president geworden. Maar mevrouw Ummels, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor van Barbara dat u een heel mooi voorbeeld heeft wat niets te maken heeft met het grote bedrijfsleven, maar toch dit soort gedrag. Ja, maar ik word, we kennen allemaal de uitdrukking... Business is war. Ja. En ik was gisteren wat kranten aan het knippen... en ik kwam een berichtje tegen dat nu door de VN... het verkrachten van vrouwen um, na een oorlog of tijdens een oorlog... Uh, wordt gezien als een uh, schending van het als een oorlog. Een ja. Dat is een stap vooruit. Uh, maar uh, het feit dat iemand die zichzelf een winnaar acht. Ja. Zeker het recht toe-eigend om um, alles, en zeker uh, alles wat aan zijn behoefte voldoet, uh, gewoon te claimen, uh, met, desnoods met geweld, dat is, ja, dat is al zo oud als de mensheid, zou ik haast zeggen. Ja. Uh, maar het, het vraagt uh, een beschavingsoffensief. En we hebben in de vrouwenbeweging, maar ook in de vredesbeweging, hebben we altijd aandacht gevraagd voor uh, dit soort overwinnaarsrecht. Vandaar dat er de eerste conventies gekomen zijn. Maar mevrouw. Maar mevrouw Ummers, u zat ook in de vrouwen- en de vredebeweging. Ja. Ja, daar ben ik heel, jarenlang actief in geweest. En in de vrouwenvreesbeweging waren wij het niet eens met de visie van mannen die uh, hadden op wat veiligheid voor ons zou betekenen. Want ja, veiligheid is een zeer breed begrip en ze hadden het alsmaar over kernwapens. Kernwapen is alleen een uitdrukking van macht en een uitdrukking van kapitaal. Maar mevrouw Ummers, dus als ik u goed begrijp, dit wat ik nu vandaag behandel, heeft u dus 20, 30 jaar geleden al geagendeerd. Maar wa was de publieke opinie toen niet in geïnteresseerd? Wel, wel degelijk, er is een discussie op gang gekomen over, uh, onder het begrip ongewenste intimiteiten. Ja. En er zijn assertiviteitscursussen gekomen. Er zijn uh, uh, vertrouwenspersonen gekomen op werkplekken. Wanneer uh, een meerdere, vaak uh, een chef, een afdelingschef of iemand waarin je afhankelijk bent, zich vrijheden veroorloofde. En we kennen allemaal het begrip de gooi matras. Dat zijn allemaal uitingen van hetzelfde. Nee. En, uh, ik maar denk... mevrouw Ummels, mevrouw ik, ik, uh, ik, ik vind het een heel goed punt wat u indenkt. Uh, te, over dat matras sinds ik Hilversum ben, ben ik op zoek naar. Ik kan het <lacht> maar niet vinden. Ik vind het echt ja. storend. Kennelijk was het ervoor dat ik er kwam. Nee, maar het gaat er om gelijkwaardigheid in de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. En uh, ik, wil, ik leg alleen maar een relatie tussen die, die hè, dat is een soort algemene uitspraak, business is war. Het gaat om geldingsdrang. Uh, de. Deze minister als Kaan die heeft de macht om de toekomst van een land als Griekenland te gaan bepalen. Dat moet hem enorm uh, gevoel van macht, <laughs> maar ook stress geven. En een soort, iedereen een weet soort dat seks een stressregulator is. Dat is waar. Mevrouw Ummels, hartstikke bedankt. Professor uh, Jurgensen, ik, ik, mevrouw Ummels zegt iets waarvan ik dacht: ja, daar, daar heb ik totaal niet aan gedacht. Het is de adrenaline, want uh, als je in een topfunctie bent, ben je onder een permanente druk. Ja. En dan heb je die adrenaline die stroomt... En, en drank en seks... die brengen je adrenaline omlaag. Ja. Dat zou een hele, hele goede verklaring kunnen zijn. Dat zou kunnen verklaren waarom het dat ook de vorige spreker zei over de verslavingen. Ja. Dat die mensen dat nodig hebben als een soort van tegendruk. Ja. En dat kan het zijn uh, seks, maar het kan ook zijn uh, alcohol. Of het kan ja. ook zijn dure kunstverzameling. We hebben ja. in Nederland nog een, een grote uh, ondernemer ja, met gehad, een gehad ja, met zijn uh, kunstverzameling. Dus je moet iets om het te compenseren. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, er is ook wel onderzoek waaruit blijkt dat uh, topmensen... een niet alledaagse psychologische make-up hebben. Moet, ja. die moet, op een bepaalde manier moet je een beetje crazy zijn om dit vol te houden. Ja, en Esma, daarom is mijn vraag aan jou, Esma Shoho. Je kan wel zeggen, maar kijk, als je die zielige losers krijgt... die maken bedrijven niet groot. Het zijn idioten als Trooskaan of Scheringka... of dingen, mensen die, die toch beyond barriers gaan... die iets verder gaan, die dat bedrijf groot maken. Ja, en dan gaan ze ook iets verder met regels over... hoe je met vrouwen omgaat, hoe je met geld omgaat... hoe je met verkeersregels omgaat. ja. Nee, exact. En dat, dat, dat hebben de collega's of en Juris ook al uh, benoemd. En, en, en u benoemde dat ook net met uw collega Barbara, dat u tegenspraak organiseert. Dat, dat had trouwens Kaan uh, uh, ja, aan het begin van zijn carrière, toen hij twintiger, dertiger was, uh, ook uh, kunnen doen. Um, en dat had voor hem georganiseerd kunnen worden door die, diegenen die op hem uh, hebben gehetend. Uh, hij was toen al bekend als rokkenjager. Je had ja. dat gedrag destijds bespreekbaar moeten maken. En dat is nou juist het euvel, het probleem in, op, in die toplaag. Er is heel veel gedrag onbespreekbaar. Dat is, je, ja, je vraagt niet naar, je gaat het niet hebben over deug je wel of niet. En dat is nou juist wat er wel moet gebeuren, wat waar ik ook uh, nou, graag voor pleit, is dat raden van commissarissen, et cetera, wel met elkaar reflectiesessies hebben over wat vinden we normaal of niet. En dan hoef je het niet per se meteen over je eigen gedrag te hebben. Dat is... Uh, ja, is niet haalbaar uh, in, in zo'n groep. Maar je kan het wel hebben over casuïstiek. Je kan trouwens oh. kaan bijvoorbeeld als casus erbij pakken... en het daarover hebben, zodat je met elkaar weet... wat is normaal en wat is niet normaal. Oké, okay, zijn... Esma, hartstikke bedankt dat je even deel wou nemen. We zullen morgen het VFD allemaal lezen. Uh, Dr. Nijhoff, wat Esma zegt... iedereen wist dat die kaan een notorenvrouwenversierder was... die in iedereens broekje wou kruipen. Uh, hoe kan het dat die man dat toch topman wordt? Wat, wat is er mis in dat voortraject? Ja. Het betekent dus ook dat studenten die, uh, die, die studeren... die later naar een functie doorgroeien... die moeten zich ook voorbereiden op dit soort situaties. Want je kunt te maken krijgen met dit soort verleidingen. Ja. De manier waarop we dat op Nijudel ook doen... is door heel duidelijk aan de ene kant te kijken... naar inderdaad de checks en balances... het organiseren van goede raden, van commissarissen. Maar de andere lijn die we hier ook heel sterk benadrukken... is de eigen ontwikkeling... En kijken van, ja, waar je inderdaad zelf uh, je passies hebt en, uh, en ook je eigen waarden en normen. Marian stuurt me een mail die, uh, die is iets uitgebreid, maar ze zegt twee punten waar ik erg vind. Vrouwen worden ook seksueel aangetrokken tot keren met met en aanzien. Maakt niet uit hoe oud, dik of lelijk hij is. Dus dat soort mannen wordt ook veel vaker verleid dan de vuilnisman die door de straat rijdt. En ze zegt dus stop, vrouwen stop ook met het verleiden van die invloedrijke mannen. Want het bevestigt hun alleen in hun idee dat ze zonnegod zijn. Ja, bovendien, alles dan ook nog gebeurt. wordt breed opgepakt, gaan de een uh, ga, schijnwerper zelf ook op. Ja. Dus dat dit gebeurt, dat klopt. Maar dan denk ik denk ook, we moeten het ook niet overdrijven. Er zijn ook een heleboel andere situaties waar het niet gebeurt. Nee. En dat is natuurlijk ook waar je met de opleiding je op ligt. Professor Seurensen, je, je zoekt die briljante man, vrouw... die dat bedrijf kan leiden, die out of the box. denkt, Maar je weet dat er altijd de prijs aan zit. Ik bedoel, Radio 1 wilde mij heel graag, maar dan doe ik weer een uitspraak. En dan is mijn baas van Jenneken, moet zich gaan verantwoorden. En dan komen allerlei vragen, hoe kan u idioot als prim op de radio hebben? Weet je wel, dus, dus, en dan ben ik maar heel klein vergeleken bij al die grote mannen. Maar... Hoe, hoe, je kan toch geen grezen meuzen maar blijven hebben? Nee, waar, waar wij voor gaan op Nijrode, en dat is eigenlijk al vanaf de, vanaf de oprichting... is dat wij leiders in onze samenleving het beeld geven dat zij eigenlijk dienaren zijn. Ja. Het, het woord minister, minister betekent eigenlijk dienaar. Dus we, we, waar wij op, op hameren de hele tijd in ons hele curriculum... is dat het niet gaat om jouw eigen prestatie, maar om de teamprestatie. En dat je een dienende functie hebt voor het bedrijf. En hopelijk uh, zet dat op de duur zoden aan de dijk. En zullen mensen als uh, Strauss-Kaan wat minder uh, makkelijk hun positie uh, krijgen. We hebben nog weinig tijd, maar even in die psyche... Je, je wil wel dienaar zijn, maar je moet toch ook beseffen dat... Um, uh, je, je maakt een bedrijf groot omdat iemand zegt... de muur is hier, hier is de leen. En hij zegt, waarom is die leen daar? weg met die leen en dan doorbreken die leen... en dan ga je naar de maan. Wij leren mensen, en dat moet, dat moet overal gebeuren... en dat leren ook dit soort incidenten. Wij moeten kritisch kijken naar... Uh, van de topmensen we moeten leren om kritisch te kijken... naar hun eigen functioneren. En van dit soort kwesties leren we. En uh, je moet dit soort fouten zien te voorkomen. Ja, maar ondertussen moet je toch die top creatieve mensen... die door daken en alles gaan blijven, blijven, blijven hebben. Ja, absoluut. Maar dat kan ook vanuit een, een, een houding van, van de betrokkenheid... en vanuit een dienende houding... Uh, vraag niet uh, eh, wat uh, de onderneming kan doen voor jou, maar wat jij kunt doen voor de onderneming. Ik kreeg van Eduard een mail die zegt: Prim, waarom breng ik het allemaal weer zo op de telegraafmanier... Volgens u is de heer Stroos kan dus al veroordeeld en een potentiële gele bok die zijn macht misbruikt. Geldt er niet meer dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is? Zonnekoning misschien iets in de spiegel kijken. Eduard, ik heb totaal zonnekoning koning gedrag. Ik vind mezelf de slimste, machtigste, geweldigste. Maar ik word door mijn vrouw wel eens in elkaar getrapt om te zeggen: mijn kinderen, dat ik het niet moet doen. En uh, ik, ik misbruik me mag niet. En nu gaat het er precies daarom, de vraag, professor, er zullen meer stralskansen komen. Het was in het verleden zo, het zal in de toekomst gebeuren. Als u nou maar advies zou mogen geven aan de omweld. Is het dan vaak tegen mensen zeggen, je bent een idioot en hou op met je gedrag. Gewoon mensen, keihard, dress them down. Mijn ervaring is dat mensen in dat soort posities dat uit bu en buitengewoon vermakelijk vinden als iemand dat op een gegeven moment een keer durft. Dus als je maar ja-knikkers om je heen hebt en er staat ineens, ineens iemand op en je zegt het tegen hem, ze kunnen daar vaak heel goed tegen. Ja. De kunst is dat ze nou ook nog moeten luisteren. Dus uh, uh, een tip, uh, uh, dokter André Nijhoff, aan studenten weet, maak in het bedrijfsleven, scheld de baas uit wanneer hij weer straalbezopen op de borrel achter de secretaresse aanzit. Val je in op bij al die anderen die het niet doen? Maar en die angst, want er zijn een heleboel mensen die dit niet durven te doen, hè? Uh, Moeten moet we maar gewoon meer durven, professor? Ja, ja, we, we, wij, kunnen, wij hebben op Nijrode een instrument om de cultuur in een organisatie te onderzoeken. En daar gaan we focussen ook op angstcultuur. Ja. Als je dat nou laat zien in een onderzoek, van, kijk, en dan kun ik het management laten zien: hier is een cultuur van angst. Nou, dat maakt wel indruk als ze dat te horen krijgen. Want vaak hebben ze dat niet in de gaten. Oké, okay, bij primetime is er in elk geval geen uh, cultuur van angst. Ik dank ontzettend Erik van der Lied van Nijenrode. Die echt ons fantastisch heeft geholpen om alles vandaag voor elkaar te krijgen. Ik dank alle luisteraars. Uh, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep. En u weet het, luisteraars, ik ben daar wel eens zonder God... maar ik weet dat zonder u, de luisteraars, wij niet zijn. En daarom eindig ik iedere vrijdag met Toombin Jawukaha. <tied> Redactie, Sulema El Anouk Tulner en Rien Aerts. Productie, Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport. parttime fotograaf, Bart Daatselaar. Eindredactie en regie, de vrouw die me iedere dag zegt wat voor loser ik ben. Barbara van der Klis. Ik dank u beide heren hartelijk. Heerda Ster, Jan van der Putten en de zonnekoning Felix Mulders van de Vara. Met een gids.fm. Tot maandag. Namaste. Dag.